Maatschereurs met het NOS Journaal. Het grondpersoneel van KLM gaat morgenavond opnieuw actie voeren. Tussen half acht en negen worden geen koffers in en uitgeladen. Ook gaan medewerkers geen vliegtuigen naar de startbanen duwen. Om hoeveel vluchten het gaat is niet bekend. Aan de staking doen zo'n 100 medewerkers van KLM mee. Ze eisen meer loon. Om die reden hield het grondpersoneel vorige week ook al acties... maar toen hadden passagiers er geen last van. De Consumentenbond is blij dat CZ als eerste verzekeraar de tarieven van ziekenhuizen heeft bekendgemaakt. Zo kunnen patiënten van tevoren kijken wat een behandeling gaat kosten en hoe de prijs zich verhoudt tot andere ziekenhuizen. En er zijn behoorlijke verschillen. Zo kost een spataderbehandeling in Dirksland ruim 500 euro en een spijkenisse 1800 euro. Ook de patiëntenfederatie spreekt van een belangrijke stap. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen is voor transparantie, maar wijst op de risico's. De vereniging is bang dat zorg duurder wordt door prijsopdrijving. Een Republikeins congreslid gaat bij de Amerikaanse verkiezingen stemmen op de democratische presidentskandidaten Hillary Clinton. Richard Hanna zegt dat hij nooit een fan was van Donald Trump. Maar dat zijn reactie op de Pakistaanse vader van een omgekomen Amerikaanse militair voor hem de deur dicht deed. Henna is de eerste republikein die openlijk met de partij breekt sinds Trump presidentskandidaat is. De Turkse voetbalbond heeft na de mislukte militaire koep van twee weken geleden 94 officials ontslagen. Onder wie scheidsrechters en grensrechters die actief zijn op het hoogste niveau. Sinds de koep zijn in Turkije al meer dan 60.000 mensen ontslagen of gearresteerd. Omdat ze aanhangers zouden zijn van de gülen beweging het weer vannacht vooral in het zuiden regen. Het koelt af na zo'n 17 graden. Morgen eerst reis met wat regen. Later wordt het wat vaker droog bij maximaal van een graad of 21. Vanaf vrijdag warmer en meer zon. En dit was het en journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is John Sahoka van de ANWB. Er staan geen files en de politie heeft ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Maar die kunnen wel spontaan plaatsvinden. <truimert>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 Zou ik bijna zeggen. Het is twee uur voor het CFMGS. Mijn naam is Akker Beuving en ik mag het programma vandaag presenteren. En ik heb het ook samengesteld en dat is altijd leuk om te doen. Het tweede uur is er altijd wat meer, uh, ja, wat uh, ruigere muziek. zou ik bijna zeggen, dan het eerste uur. En onder andere, ik uh, heb op de rol staan. Uh, Katja Riekerman. Dat is echt een fantastische Duitse saxofoniste. Ik heb op de rol staan Scott Bradley's Postmodern Jukebox. J.J. Johnson, uh, Harry Breuer... Nou, en een aantal dames die prachtige liedjes over de zomer zingen. Dus we gaan er een heel mooi uur van maken. En we gingen de aftrap doen met de Dennis Radio Big Band Limehouse Blues. Maar voor het, de klok van uh, 11 was ik nog bezig met een aantal uh, muziekjes te draaien... uit uh, ja, film, muziek, uh, tv-series. En ik had nog één nummertje wat ik je niet wil onthouden... van een, uh, een, uh, iemand die op Noordzee Jazz Festival heeft gestaan... die net een nieuwe cd heeft uitgebracht... En die uh, Jacob Collier heet die. En die zingt over de Flintstones. Laten we daar maar eens naar gaan luisteren. Flintstones, meet the Flintstones, they're a modern stone, Street, throw the butter to body, see body, your body, friends body, to feel Jacob Collier uh, van de cd In My Room. Een cd uit 2016. En deze jongens zat ook op het Sea Jazz Festival. Jacob Collier, onthoud die naam. Nou. Mooie muziek, aparte muziek. Dan kom ik bij een, een, een, een vrouw die ik eigenlijk niet kende... waar ik toevallig op gestuurd ben zogezegd. Dat is een Duitse saxofoniste Katja uh, Riekerman. Uh, ja, hij heeft ooit haar liefde voor de muziek ontwikkeld... toen ze een optreden had gezien van uh, David Sandborn. En uh, ja, daarna is ze saxofoon gaan studeren. En dat speelt ze heel aardig. En in 2015 heeft ze een CD gemaakt, Never Stand Still, en daar staat een geweldig mooi nummer op, een nummer Blues for Joe. En wie is Joe? Nou, Joe is een hele bekende bluesgitarist, Joe Bonamassa, en op ja, speciaal Katja uh, uh, Riekerman. Blues for Joe, geniet ervan. Fantastische Klanken, Katja Riekerman en dat allemaal van de cd... Never Stand Still, cd 2015. En je hoort natuurlijk ook Joe Bonamassa op deze cd meespelen. En als ik dan bij de letter K ben, dan zie ik nu staan Karin Souza... Mexicaanse uh, jazzzangeres, een uh, Argentijnse jazzzangeres... en uh, heeft een cd gemaakt 2011, dacht ik, Essentials. En daar draai ik ook een nummertje van. Karin Souza, Have You Ever Seen The Rain? Nou, het is nog droog en wie weet houdt het ook wel droog... Karen Souza Have You Ever Seen The Rain? Nou, hopelijk vandaag niet. Karin Souza had uh, twee CD's. 2011 Essentials en 2014, heel verrassend, Essentials 2. Uh, Illinois' Jacket, dat is ook een van mijn favorieten de laatste tijd, daar raak ik veel van. En de uh, Spanish Boots, misschien heb je ze wel nodig, je laarzen vandaag. Ik weet het niet, Illinois' Jacket. Maranoise Jacket, Spanish Boots. Uh, dit nummertje komt van een cd'tje. Deelder draai door. Ja, bij die optredens van de deeldeliers... Uh, zeker van een tijdje geleden was uh, Jill Deelder... die dan voordat ze begonnen wat gramofoonplantjes draaiden. En hij heeft daar zelf blijkbaar ook een cd'tje van gemaakt. En dat, als je het ooit een leuk nummer vindt... kun je wil het terugluisteren. Het staat op Deelder draai door, een cd. Uh, dan kom ik bij een Italiaans groepje. En die heette Petra Magnoni en Forutico Sepine. En dat, die hebben leuke muziek gemaakt en ik draai een van hun nummers van de CD Musica Nuda 2 Over the Rainbow Allora, un grande classico, direi, adesso Guardo l'orologio, Sì, ce lo possiamo permettere. Over the rainbow we are Petra Macioni, en Fabrizio Spinetti. Dat zijn natuurlijk Italianen en dat is aardige muziek. Altijd zang en een, uh, ja, een cello denk ik dat het was, of een bas. Uh, dan zijn we toen aan een stukje zomermuziek. Uh, als je naar buiten kijkt, het is het een beetje bewolkt, maar het is tenslotte zomer. En dan kom ik toch weer bij Nicky Parrot, een Australische zangeres, en uh, die heeft een cd'tje gemaakt, Summertime, 2012 al. Uh, daar staat onder andere op The Summer Wind the summer wind came blowing in from across the sea it lingered there to touch your hair TV To A dance orchestra built love for sale. Zee is trillend, celle van de lucht een strakke blauwe baan. Er straat een bieren hoog. verscheurt haar eigen keel. Een dansorkest speelt love for zee. ZANG Dit nummer kennen we natuurlijk allemaal in de uitvoering van Rita Rijs. maar hier was het het uh, trio Peter Beets met V. Klaassen. Die hebben volgens mij vorig jaar een soort tribute to uh, Rita Reis gespeeld... in een aantal zalen. Dit is een live-opname uit het uh, Concertgebouw Amsterdam. Zon in Scheveningen. Nou, de zon, is schi uh, de zon schijnt, zegt Babel Bertel. The sun is shining. Babel Silberto, die kan aardig zingen En dat was The Sun Is Shining. Nou, het, het, het, hij schijnt ongetwijfeld, maar er zitten heel wat wolken voor. Dus wat dat betreft is hij er nog niet hier. En als we het dan toch over de zomer hebben... dan kom ik bij een, een, een xilofoon virtuoos zou ik bijna zeggen. genaamd Harry Breuer. Geboren in uh, januari uh, 1901 en overleden in 1989. Maar die man heeft wel hele mooie muziek gemaakt. En uh, de, een van hun cd's, die, uh, dat is... Uh, die heet Mallet Magic. En daar staan prachtige nummers op. Eigenlijk alle nummers zijn fantastisch. Maar omdat het zomer is, draai ik nu de Bumblebee Bolero. Breuer, Sylofoon, uh, uh, uh, fantastisch. Dit was Harry Breuer en His Quartet. En dat allemaal van een prachtig cd. Er staan zoveel mooie nummers op. Mallet Magic. Uh, en dit was de Bumblebee Bolero... met een Latijns sausje, zou ik bijna zeggen. Uh, ja, en dan kom ik bij een band... die ik eigenlijk toevallig per ongeluk ontdekte. En die heet... de Scott Brantley Postmodern Jukebox. Amerikaanse popgroep, muziekgroep. 2013 opgericht door de pianist Scott Bradley. En die spelen moderne popnummers in oude stijlen... zoals ragtime, Jazz, Country, Motown, wop En uh, ja, ze hebben heel veel filmpjes op internet, uh, YouTube staan. Ik zou zeggen, kijk er eens naar. Dit is een eentje, die ze hebben ook trouwens een aantal cd's uitgebracht. Dit is van Emoji Antique, uit CD 2015. En dit nummer is van een bekende zangeres. Wij noemen haar Lady Gaga, Bad Romance. Ik ga even kijken waar ik hem heb staan. Scott Bradley, Bad Romance. In deze, geniet ervan.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 Fantastisch. Scott Bradley's postmodern jukebox. Uh, bad caught in a bad romance. En als je denkt wie vond ik daar zo leuk... dat is uh, Robin Adele Anderson. Zingt eigenlijk altijd bij die band. Het is een beetje wat er vaak een hele wisselende samenstelling optreedt. Ik, ik kan je aanraden om op YouTube eens een paar filmpjes van ze te bekijken... want ze zijn absoluut de moeite waard. Uh, nou ja, in dit jazzprogramma draaiden we oud en nieuw. En we moeten natuurlijk ook de liefhebbers van de classical jazz niet vergeten... En dan kom ik toch bij ook een van mijn favorieten. J.J. Johnson. Too Marvelous for Words. Mooi nummertje.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 Johnson trombone. Uh, zijn hele bekende LP van de Blue trombone. Daar zal ik volgende keer eens wat van draaien. Er staan ook fraaie nummers op. Uh, tijd voor iets vocaals En dan heb ik Lily, uh, Lian Foley. Een Franse kroneuze, Die heeft een CD gemaakt. Die heet ook croneuse. 2016. En dat is een mooi nummertje. Dat heet Extra. Een robe de cuir.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 C'est extra C'est extra C'est extra Ces bas qui tiennent au perché Comme les cordes d'un violon Et cette chair que vient troubler Extra Et sous le voile à peine clos Cette touffe de noir Jésus Qui ruisselle dans son berceau Comme un nageur qu'on attend plus Cet extra Cet extra Cet extra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 qui tangue et vient mourir C'est extra C'est extra C'est extra C'est extra Zet zich meteen in je vast. Uh, Lian Foley, een Franse uh, jazzzangeres. Uh, ook een uh, actrice, ook een uh, presentatrice. Uh, kortom, een uh, multitalent, uh, Lian Foley. Nou, daar zijn we weer toen naar het laatste nummer. En dat is van de Aston Gray Project. Eens even kijken wat ik uh, daarvan uitgekomen. Come Getting Love, uh, featuring Gabriel Bello. En dat is, komt van de CD, The Sensual Side. Nou, dat beloofd wat. Sensual Side CD 2016. Come get my love, Esther Gray. Ik naar de CFM Jazz. Mijn naam is Jacob Heuving, en we hebben weer van allerlei soorten geraakt.